Johannes hoofdstuk 11. En we gaan lezen. Het is een lang hoofdstuk. En ik wil, niet, ik wil kleine stukken van het verhaal lezen, zodat een beetje de spanning een beetje erin houden. Anders weten we al gelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we gaan vanaf vers 1 lezen. En we gaan lezen Johannes hoofdstuk 11 vers 1. En de Bijbel zegt ons, en er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met meren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar, er is, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En goed opletten bij deze twee uh, versen, vers 5 en 6. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. En nu gaan we naar vers 21. 20 sorry. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: "Here, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn." Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft. Zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. De titel van vandaag is, dat kan je tegen de, je buurman of buurvrouw zeggen, is Te laat maar toch op tijd. Te laat maar toch op tijd. Amen, te laat maar toch op tijd. Te laat maar toch op tijd. Het verhaal dat we net hebben gelezen is in het evangelie van Johannes. En wanneer we de bediening van Jezus gaan bestuderen, wanneer we het gaan lezen... ...dan is het heel interessant um, om te zien hoe de bediening van Jezus eruit zag. Jezus had geen um, Facebook. Jezus had niet van die dingen die wij vandaag hebben om te zeggen van... ...hé, hey, ik ben morgen hier... Ik ben morgen daar of ik ben vandaag hier. Dit is er vandaag aan de hand, dus kom. Nee, Jezus' bediening was, de mensen volgden hem elk moment. Elk moment volgden de mensen hem. En Jezus predikte tot de mensen zonder een microfoon, zoals ik nu gebruik. Predikte, predikte hij tot wel vijfduizend mensen. Zonder microfoon, zonder iets. En hij deed wonderen. Hij deed tekenen. Hij genas de mensen. En in Jezus' bediening zien we drie gebeurtenissen waarin hij een dode laat opstaan. We zien het bij de zoon van de weduwe wanneer zij de jongen in de begrafenisstoet meenemen om te gaan begraven. En Jezus komt met de menigte. En hij raakt de jongen aan. En hij zegt, jongen, sta op. En de jongen staat op. En de jongen leeft weer. De tweede is het dochtertje van Jairus. Jairus um, komt naar Jezus en zegt, mijn dochtertje is heel erg ziek. Kom naar mij toe. En terwijl Jezus onderweg was, raakte een vrouw hem aan. En hij stopte. En hij gaf aandacht aan die vrouw. En terwijl hij aandacht gaf aan die vrouw... was het te laat voor het dochtertje van Jairus. En het dochtertje van Jairus stierf. En Jezus zei tegen Jairus... wees niet bedroefd, geloof alleen. En hij ging naar het dochtertje van Jairus... en hij zei, meisje, sta op... En het meisje stond op uit de dood. En dit is het tweede opstandingsverhaal. En hier komen we bij het derde opstandingsverhaal van Jezus' bediening. En hier gaat het om Lazarus, een man, de broer van Maria en haar zuster Martha. En Jezus had deze, fam de Jezus had deze familie heel erg lief. Jezus hield heel erg veel van hun. Dat zegt de Bijbel. En... Ze stuurde een boodschap naar Jezus en zei, Heer, degene die u liefhebt is ziek. Kom. En Jezus, toen hij dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. En, en de Bijbel zegt, Jezus had, nu had Martha en haar zuster en en haar zuster en Lazarus heel erg lief. Maar toen hij dat gehoord had, dat hij ziek was en dat ze zeiden, hij ligt op sterven. Hij is heel erg ziek. Jezus, kom! Toen hij dat hoorde, zegt de Bijbel, bleef hij nog twee dagen op de plek waar hij was. Jezus was te laat. Voor Lazarus. Hij bleef nog twee dagen wachten op diezelfde plek. Waarom zou Jezus nog twee dagen wachten op de plek waar hij was en niet gelijk met spoed komen naar Lazarus voordat hij stierf? Waarom zou hij dat doen? De Bijbel zegt het ons al. Hij had Lazarus lief. En daarom was hij, daarom bleef hij nog twee dagen. Hij had Lazarus lief. Lazarus, zijn vriend, was ziek. Maar hij bleef daar nog twee dagen wachten. En in die twee dagen stierf Lazarus. En Jezus en de discipelen zeiden tegen hem... Hey, wij willen eigenlijk niet die kant op, want de, ze hebben al geprobeerd u te doden, u te stenigen. Um, we willen niet die kant op. Maar Jezus zegt van, hé, hey, we moeten gaan, want Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En de discipelen die zeiden van, heer, als hij slaapt, dan zal hij weer gezond worden. Maar Jezus sprak over de ziekte als een slaap, maar Jezus had het over zijn dood gesproken. En de discipelen dachten dat hij het over een natuurlijke slaap had. En Jezus zei dan tegen hun, Lazarus is gestorven. Lazarus onze vriend, Lazarus mijn vriend, Lazarus mijn geliefde vriend is gestorven. Maar ik ben blij voor u. Ik ben blij dat hij gestorven is. Ik ben blij voor u. Want zodat u kan geloven dat ik de zoon van God ben. En toen Jezus daar gekomen was, bleek het dat Lazarus daar al vier dagen in het graf lag. Jezus was vier dagen te laat. Maar, Jezus is de zoon van God en God is nooit te laat. Amen. God is nooit te laat. Jezus is laat. Vier dagen. In ons perspectief is Hij vier dagen te laat. Want wat kan je nog doen als iemand dood is? Dan is het te laat, toch? Want Jezus genas iedereen. Hij genas iedereen. Hij genas de blinden. Hij genas de verlamden. Hij genas iedereen. Voordat ze stierven. En dat is voor ons op tijd. Maar Jezus kwam hier en Lazarus was al vier dagen in het graf. Als iemand sterft dan zeggen we van, hé, hey, het is te laat. Hij is gestorven, we kunnen niks meer doen. We kunnen niks meer doen. We kunnen, wij als mensen kunnen de dood nog een beetje uitstellen. door medicijnen te geven. door iets te doen. Door do, dat is onze beste. Dat is het beste wat wij kunnen doen. Nog een beetje uitstellen met medicijnen. Met, met andere dingen. Dat is het beste wat wij kunnen doen. Maar hier is het al vier dagen te laat. Halleluja. Maar Martha komt naar Jezus toe. En Martha zegt tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, dus met andere woorden, je bent te laat. Je bent laat, want als u hier geweest was, had u hem kunnen genezen? Had hij nog geleefd? Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn? Maar ze zegt, ook nu weet ik, nu weet ik dat als u iets aan God vraagt, dat hij u dat geven zal. Ze had geloof. Ze had geloof. Ze had geloof. Want ze zei. Hé. Hey, ik weet. Dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar. Uw broer zal op, weer opstaan. En Martha zei. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding der doden. Martha. Zei. Jezus u bent te laat. En Jezus zei. Hij zal weer opstaan. En Martha toonde geloof. Maar zij plaatste haar geloof in de toekomst. Ze zei, ja, ik geloof dat hij zal opstaan. Bij de opstanding in de laatste dag. Zij plaatste haar geloof in de toekomst. Ze had hoop voor de toekomst. En hoe vaak is het zo dat wij wel geloven, wij weten... Dat God iets kan doen voor ons. Wij weten, wij geloven dat Hij iets voor ons kan doen. Maar ons geloof is pas in de toekomst. Wij geloven dat Hij morgen iets voor ons zal doen. Terwijl Jezus zegt, vandaag zal Hij opstaan. Je, dus heel vaak is ons geloof, Martha had geloof, maar Martha had het geloof voor morgen. Martha had het geloof voor morgen, voor de toekomst. Ja, ik weet dat hij in de laatste dagen zal opstaan. Maar ons geloof moet niet een geloof zijn voor alleen maar voor morgen. Want het geloof voor morgen is ook goed. Ik geloof dat morgen het goed zal komen. Maar jouw geloof moet ook voor vandaag zijn. Want morgen weet ik niet eens of ik leef. Morgen heb ik niet in mijn handen, maar vandaag wel. Mijn nu heb ik in mijn handen en het geloof dat wij moeten hebben is het geloof voor nu, is het geloof voor vandaag. Maar hoe kan dat? Hoe kunnen wij dit geloof voor nu hebben als het al te laat is? Als alles al te laat lijkt. Jezus laat mij wachten. God laat mij wachten. God heeft mij zoveel doen wachten dat het nu te laat is. Het, ik zie het. Het is te laat. Er is geen hoop meer. Het is te laat. Maar Martha had geloof. Maar haar geloof was een hoop voor de toekomst. En daarna komt ook Maria en Maria komt en zij valt aan de voeten van Jezus en zij zegt hetzelfde als Martha. Zij zegt: "Als Here, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn." En Maria had geen hoop in haar woorden. Maria zei simpelweg: Jezus, je bent te laat. En ze begon te huilen en te huilen en te huilen en te huilen. De twee zussen van Lazarus, allebei, zeggen... Jezus, als u hier geweest was, dan zou hij niet gestorven zijn. U bent laat... Maar Jezus zegt tot Marta, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Met andere woorden zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was het te laat. Dit is de ik ben uitspraak van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. In ons perspectief is hij te laat. Hij heeft mij doen wachten en nu is het te laat. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En omdat ik de opstanding en het leven ben, is het nooit te laat. Te laat. Ik ben altijd op tijd. Ook al zeg jij dat ik te laat ben, maar jou te laat, is mijn op tijd. Want ik ben de opstanding en het leven. Ik ben hier en ik ben hier nu. Ik ben niet alleen maar hier morgen. Of ik was niet alleen maar gisteren mensen aan het genezen. Maar ik ben ook nu hier. Jezus is hier. En het is niet. Te laat voor jouw leven. En ook al doet God jouw wachten op jouw zegen. Ook al duurt het te lang dat je zegt. Hey, hoe lang zal het duren dat mijn kinderen tot God zullen komen. Het is te laat Heer. Het is te laat. Ze zijn al bezig met dingen dat er is geen hoop meer. Het is te laat voor mijn kinderen. Het is te laat voor mijn familie. Het is te laat voor mijn zegen. Heer, waarom duurt u zo lang? En Jezus zegt, geloof en je zal mijn heerlijkheid zien. Want weet je, het geloven in de genezingen, dat hadden ze al. Ze hadden het geloof al dat Jezus kon genezen. Want ze hadden het geloof om de boodschap te sturen van Jezus, kom hier, Lazarus is ziek. Dus ze hadden het geloof dat Jezus Lazarus kon genezen. Maar... Ons geloof moet groeien. Ons geloof moet groeien. Ons geloof moet niet alleen maar op hetzelfde niveau blijven. Want ja, amen, je hebt het geloof dat ik kan genezen, zegt Jezus. Maar geloof je ook wanneer het te laat is. Geloof je ook wanneer de dood komt. Geloof je ook wanneer er geen hoop meer lijkt te zijn. Geloof je dan ook als ik jou laat wachten. Geloof je ook wanneer ik te laat ben in jouw ogen? Geloof moet groeien. En wat Jezus hier deed is simpelweg. Ik kom vier dagen later. Zodat jullie geloof groeit. Want jullie hebben al het geloof van genezingen. Maar nu is het ook het geloof voor de opstanding. Dus deze hele ervaring, als God jou laat wachten, luister goed, want God laat ons wachten. Amen, God laat ons wachten. God is een God die ons laat wachten. God geeft niet de hele tijd nu, nu, nu, nu, nu, vandaag, de hele tijd. God, hoeveel mensen zijn hier op God aan het wachten voor iets? Ik ben aan het wachten op God voor iets. En soms kom ik naar God toe en dan denk ik, God, wanneer? Je kan zo praten met God. God, wanneer? Wanneer? Wanneer komt het? U hebt het beloofd. Wanneer komt het? En God laat ons wachten. Waarom laat Hij ons wachten? Hij laat ons wachten zodat Hij aan ons geloof kan toevoegen. Want Hij wil niet dat jouw geloof alleen maar... Als de mosterdzaad blijft. Hij wil dat jouw geloof. Dat als een mosterdzaad is. Uitgroeit. Tot een mosterdboom. Amen. Hij wil dat jouw geloof groeit. En elke ervaring in het leven. Dat je hebt. Elke ervaring die je doorheen gaat. In het leven. Dat God jou laat wachten. Is. Zodat jouw geloof kan groeien. Martha en Maria hadden het geloof voor genezing, maar het geloof voor de opstanding werd nu toegevoegd. Want God wilt ons altijd het beste laten ervaren. De ervaring van genezing hadden ze al gezien, maar de opstanding. Dat is een heel ander verhaal. God geeft je niet altijd dezelfde ervaring. Deze ervaring van opstanding voegde iets toe aan hun geloof. En Jezus zei... Het is vier dagen, dat weet ik. Het is te laat, ik ben laat... Maar dit is zodat jullie de heerlijkheid van God zullen zien. Geloof en je zal de heerlijkheid van God zien. Jezus, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Jezus. Als u mij vandaag had gezegend, dan was dit en dit niet gebeurd. Maar terwijl je wacht, is God jou aan het bewaren. Terwijl je wacht, is God iets aan het voorbereiden. Dat groter is dan dat jij ooit kon voorstellen. Ik ben de opstanding en het leven. Deze identiteit van Jezus. Deze uitspraak van Jezus. Dat hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Deze identiteit van Jezus bekrachtigt juist dat God nooit te laat is. God is nooit te laat. Waarom? Omdat hij... De opstanding is en het leven. Het heeft hier... Het, dit heeft het ermee te het, het, Hier gaat het om. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dus hij zegt van, ik weet dat er voor jullie, voor jullie mensen, het soms te laat kan zijn. Want de dood is er. Er zijn situaties in ons leven dat dood lijken. Amen? Er zijn dingen in ons leven, er zijn dingen in mijn leven... die lijken alsof het dood zijn. Misschien is het al vijf dagen dood. Misschien is het al twee jaar dood. Maar ik geloof in Jezus. Want met Jezus is er, stopt het niet bij de dood. Met Jezus is de dood niet een punt, maar een komma. Bij Jezus is het, oké, okay, het is dood, maar er is opstanding. Er is dood, het lijkt te laat, maar er is opstanding. Ik ben op de opstanding en het leven, zegt Jezus. En daarna zegt Paulus zelfs in Romeinen 8, dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, diezelfde kracht leeft ook in ons. Dus wanneer Jezus in ons leeft, is de opstanding en het leven in ons deze kracht, dat de dood verslaat, dat de dood overwint, leeft in jou en in mij, als je in Jezus leeft. Gelooft, Halleluja. Jezus is degene die leven geeft. En hij is het leven. Omdat hij leeft, leven wij. Hij zegt, ook al was hij gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. En Jezus... ...gaat naar het graf van Lazarus. En hij gaat daarheen en, en Maria komt aan zijn voeten, Maria huilt... ...en de Bijbel zegt zelfs dat Jezus huilde, hij raakte in beroering... Uh, hij, hij, hij, hij, ...hij werd ontroerd, juist, hij werd ontroerd, Jezus weende... ...en de Joden zeiden, zie hoe lief hij hem had... En, en, en, en, en, ...en ze zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Hier zie je al dat hey, ze hadden dat geloof van genezing... En ze zeiden, van, kon hij niet maken dat deze niet gestorven was? En Jezus dan opnieuw, heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. En het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus, hij de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene zei tegen hem... Heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd... dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien... Het maakt niet uit hoe lang hetgene gestorven is. Het maakt niet uit hoe lang het al te laat is. Want Jezus is op tijd. Hij zei, jullie zullen de heerlijkheid van God zien. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei vader ik dank u dat u mij verhoord hebt en ik wist dat u mij altijd verhoort maar ter terwille van de menigte die om mij heen staat heb ik dit gezegd omdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had riep hij met een luide stem Lazarus kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. En vele dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus had, gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Velen van de Joden die hem hadden zien genezen, geloofden nu pas toen Jezus Lazarus uit de doden opwekte. Alles in het leven, alles in het leven wat er gebeurt in ons leven, heeft een doel. En ik wil jou vandaag bemoedigen. Jij die wacht. En de meesten van ons wachten. Ik wacht. Ik wacht op iets van God. Wij als gemeente wachten op iets van God. Wij als gemeente wachten op een opwekking in Nederland. Want Nederland, als je er naar kijkt, dan zeg je, het is te laat. Als we kijken naar Zoetermeer, dan zeggen we misschien, het is te laat. Maar Jezus is de opstanding en het leven. Het is nooit te laat. Het is niet te laat voor Zoetermeer. Het is niet te laat voor Nederland. Het is niet te laat voor jouw leven. En ik weet niet waar jij vandaag doorheen gaat. Maar het is niet te laat. ...voor jouw leven. En ook al denk je... ...het is te laat. Ja, je kan daar zo... ...mooi praten over Jezus is de opstanding... ...en het leven. Maar het is... ...het is te laat voor mijn leven. Maar ik... ...zeg jou vandaag, het is niet te laat... ...voor jouw leven. Waarom niet? Omdat... ...Jezus de opstanding en het leven is. En ook al is het te laat... ...in ons perspectief... ...voor God... ...is Hij juist op tijd. Dat is het moment dat Hij op tijd is. Want God is niet een God die, die doet wat wij willen. Dat moeten we heel goed begrijpen. Hij is een God die doet wat Hij wilt. Hij laat, hij laat ons wachten zolang Hij wilt. En terwijl wij wachten op Hem, moeten wij geloven. Geloven dat Jezus, ook al lijkt het te laat, ook al lijkt het te laat, dat Hij op tijd is. Het maakt niks uit wanneer je komt tot Hem. Als je komt met al jouw gebrokenheid, met al jouw pijn. Alle pijn die mensen jou hebben aangedaan. Alle verdriet die je in je leven hebt, en je zegt van weet je, het is te laat voor mij. Er is geen, an er is geen andere uitweg voor mij. Het is te laat. Hierin vinden wij hoop dat Jezus de opstanding en het leven is. Het is nooit te laat. Hij is altijd op tijd. Het maakt niks uit wat de situatie is. Het maakt niks uit waar je doorheen gaat. Hij is precies op tijd. En vandaag, nu je hier bent, is Hij precies op tijd voor jou. Jezus is precies op tijd vandaag voor jou. Ik weet niet door welke situatie jou, jij heen gaat. Wat je deze week hebt meegemaakt. Wat er gebeurd is, wat God heeft toegelaten in jouw leven, dat zou gaan gebeuren. En dat jij zegt, Heer, als u geweest was, dan zou, dan zou het niet te laat zijn. Maar kijk goed naar het verhaal. Het zegt dat Jezus toen hij gehoord had dat hij ziek was en hij bleef daar nog twee dagen. En hij zei Lazarus onze vriend slaapt maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Van tevoren had Jezus al uitgesproken dat hij hem uit de dood zou opwekken. Zij zagen Jezus daar niet. Maria en Marta en Lazarus. Zij zagen Jezus daar niet. Maar het woord dat hij uitgesproken had. Was daar al. Aan het wachten. Totdat Jezus zelf zou komen. En zeggen Lazarus. Kom naar buiten. Lazarus, de situatie dat te laat lijkt, maak je niet druk, zegt Jezus. Ik ben op tijd. Ik ben op tijd. De opstanding en het leven betekent... Ook al is het te laat voor mij, dat ik denk dat het te laat is. Het is nooit te laat. Want de dood is overwonnen. En de dood is het ergste wat kan gebeuren. En als Jezus het ergste al heeft overwonnen, dan is er niets. Onmogelijks. Als Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven. Met andere woorden zegt Hij, alles is mogelijk. Het maakt niks uit wat de situatie is. Het maakt niks uit hoe gebroken je bent. Het maakt niks uit hoe dood het allemaal eruit ziet. Er is hoop. Het maakt niks uit. En ieder...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 Zegt, gelooft u dat? En mijn vraag aan jou is, geloof je dat? Geloo Laten we opstaan, geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat hetgene waar je zo lang, zo lang aan het wachten bent, je bent zo lang aan het wachten erop? Geloof je dat het moment dat Jezus komt, het niet laat is, maar juist op tijd? Ik hoop dat jullie mij begrijpen vandaag. Jezus, dank, dank je. Dank u, Jezus. Als jij hier vandaag bent en je zegt van... hé, hey, ik heb Jezus nodig in mijn leven. Ik, ik, ik moet geloven dat het niet te laat is. Ik, ik, ik heb de opstanding en het leven nodig in mijn hart dan wil ik je uitnodigen om Jezus aan te nemen in jouw hart en hoe doe je dat als je wilt kom je naar voren en dan kan ik voor je bidden en dan zullen we samen gaan bidden dat, dat je Jezus kan aannemen in jouw hart en als je zegt van hey ik, ik durf niet echt naar voren te komen wacht dan totdat de dienst afgelopen is en ga naar, kom naar mij toe of naar broeder Lee of broeder Richard. En praat met hun en zeg, hey, ik wil Jezus aannemen. En dan kan je Jezus aannemen in je hart. En, als, en ik wil dit moment even voor jou openmaken. Dat jij, als je naar voren wilt komen om Jezus aan te nemen. Kom dan alsjeblieft naar voren. Als je hem wilt ontvangen in jouw hart. Hij wil jouw leven geven. Hij wil het op tijd zijn voor jou. God, ik dank u op dit moment, Heer. Heer, dat u, ik dank u zo erg, Heer, dat u nooit te laat bent en dat u altijd op tijd bent. En voor ons, als mensen, misschien kunnen wij zeggen, hey, Heer, het is te laat juist in ons te laat bent u op tijd heer en ik dank u daarvoor heer ik dank u daarvoor Jezus u bent groot u bent heilig heer en niemand is als u vader ik wil u vragen om kracht te geven aan degene die u laat wachten mijn god heer mijn god wij weten, Heer, dat u altijd op tijd bent, Heer. En het is, u laat ons wachten, Heer, juist omdat u aan ons wilt werken, mijn God. U laat ons wachten, Heer, juist omdat u iets wilt toevoegen aan ons, Heer. Want hoe onmogelijker het lijkt voor ons, hoe meer heerlijkheid u ontvangt. De situatie lijkt misschien onmogelijk, Heer, maar ik weet, Heer, dat U het onmogelijke kan doen. Dank U, Jezus. Dank U, Heer. Dank U, mijn God. Alle eer en alle glorie is voor U, Jezus, want U bent het waard, mijn God. U verdient het, Heer. Dank U, Vader, in Jezus' naam. Amen nooit te laat om naar Jezus toe te komen. Het is nooit te laat. Hij is de opstanding en het leven. God zegen jullie rijkelijk. En wanneer jullie deze week binnengaan, zal je moeilijkheden tegemoet gaan. Want het christelijk leven, ik, jullie hebben het misschien zelf ervaren, is niet makkelijk. Toch? Het is niet makkelijk, het is moeilijk. Het is moeilijk. Maar Jezus is de opstanding en het leven. En als Hij de opstanding en het leven is, dan is er niks, niks, niks onmogelijks voor jou. Amen. Ga deze week in. Ga in in deze kracht, in de opstandingskracht van Jezus. En verklaar over jouw situatie dat Hij op tijd is. Elk moment, vertrouw erop. Ook al laat Hij mij wachten, ik weet dat Hij mij laat wachten met een doel. Hij laat mij wachten met een doel. Hij laat mij wachten omdat Hij van mij houdt. En omdat Hij mij het beste Wilt laten ervaren. Amen. God zegen je rijkelijk. Hoeveel mensen kunnen een applaus geven aan Jezus? Hij is groot. Hij is machtig. Hij is wonderbaarlijk. Hij is onze vriend. Hij is de opstanding en het leven.